Goedenavond, geestelijke en tijdelijke dames en heren. <lacht> het was de bedoeling om u vanavond dus enkele pastoersmoppen te vertellen... die ook door de beugel kunnen voor leken. Dat zijn er niet zoveel. <lacht> we hebben er ook wat lekenmoppen bij gedaan die ook geschikt zijn voor pastoers. Ik moet u zeggen, het is een vreugde om op te treden met rooms onder elkaar. Wij zijn zoals we hier zitten, allemaal van het houtje...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 Daar heeft hij nou opgeschreven Antiquaire. Verder is al hetzelfde gebleven. Oh, die man heeft nog hele zeldzame spullen hoor. Die heeft, de, die heeft nog missaals met Latijn erin. Onbetaalbaar geworden. Hij heeft nog rozenkransen. Hij heeft nog een rozenkrans met zestien geheimen. Vijftien gewone en het fabrieksgeheim.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 En wie was die heilige die doopte in de rivier? Dat was de heilige Johnny Jordaan. Ja. Maar als het is toch maar goed dat de catechismus afgeschaft is, dames en heren. Er stonden toch inderdaad hele rare dingen in. wel. Er stond bij de werken van barmachtigheid, weet ik nog, daar stond toch de gevangenen verlossen. Ja. Dat heb ik vroeger een keer gedaan met een vriendje.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 Brouw, belijdenis en voldoening. Nou, kun je nou brouw en voldoening tegelijk hebben? Dat kan niet. Misschien zeg je dan. Spijt me wel, maar ik heb me rot gelachen. Ik weet nog, wij mochten ons eerste biechtvroeger pas spreken. na het eerste leerjaar. Dat was wel nodig, want je moest wel kunnen tellen. Hè? Ging je er met vijf in?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 rende naar het Antonius-altaar om het boek om te dragen, naar het Aloysius-altaar met de bonnet, onder het uitspreken van de woorden Liberal san samalo» voor het Agnes-altaar. En dan en, en was, was Pater Simons altijd nog net op tijd door de gollijke kracht in de hel terug. Ja. Oh, die Paters waren enthousiast. Die hebben mij daarvoor nog kerkelijk willen onderscheiden, zeg. Ja. Het was in hetzelfde jaar, ik zal het nooit vergeten... dat mijn zusje werd uitgeroepen tot Miss Bril. Toen hebben ze mij willen uitroepen tot Miss <lacht> Nou, later kom je bij de jongeren terecht en dan, ik weet niet... dan ben je niet meer zo vroom, hè, de jongeren. Jongeren zijn niet meer tot de orde te roepen. Nu, nee. zelfs niet tot de derde. <lacht> ja, vertel mij wat over de jongeren, zeg. Ik ben er al meer dan dertig jaar bij. Ik, uh... Ja, u kunt zeggen, hij is geen tiener, goed. U kunt zeggen, hij is geen Twen, akkoord, maar ik ben dan toch een veert. GELUIDEN. En ik moet u zeggen, ik hou van de jongeren. Ik hou van de jongeren. Niet natuurlijk van de slampampers die s'nachts om half vijf nog over straat trekken. Vind ik misselijk. Maar, maar die flinkers, die s'morgens om half vijf over straat trekken. Is Ja, altijd lezingen voor gehouden. Oh, de meeste lezingen, dat weet u misschien, die heb ik gehouden over het huwelijk. Ik ben daarmee uitgeschreven. De mensen zeiden, hij wordt een echte bedweter. Ik denk... <lacht> ja, ze zeiden zoveel. Van nou, nou, meneer praat zo mooi over huwelijk en gezin, hij zal wel weinig thuis zijn. <lacht> En als je over het huwelijk schrijft, dat is helemaal vervelend, hoor. Dan u voor, je vrouw, die citeert je de hele tijd. Ja, mijn vrouw haalde mij regelmatig aan. Maar wat je er van overhoudt is een enorme belangstelling voor de seksualiteit, dat wel. Als, als gespreksonderwerp, hoor. Eerlijk waar, een van de grootste feesten in het kerkelijk jaar is voor mij altijd nog seksagesima. Lachen daar om? Ja, maar zo veertig jaar geleden, denk ik dan wel eens, werd er over deze onderwerpen toch niet gelachen. Hè? Er werd niet eens over gepraat. Hè? Er werd niet eens over gedacht. Veertig jaar geleden. Het nou, was de tijd dat ze zei tegen de bruid van, doe maar alles wat Jan zegt. Hm? Ja, nee. ja. Lege Jan zei ze niks. En hoe is dat tegenwoordig. We leven maar aan, we doen maar. Hm? Wie is dan nog bang voor de duivel? Wie is dan nog bang voor de hel, wie is dan nog bang voor Vitinië Wolf? Ja. Kijk in de krant, De ene zede schandaal na het andere. Ik zeg altijd Christine Kieler de bak uit, de volgende erin. Ja. Het is waar, Christine Kieler is de bak uit. had De verhouding met de minister is veroordeeld. De bak in, ze is er nou. Ja. dan nou. Nu zeggen de mensen, zie je wel. In dat geval heeft het recht een loop gehad. Dan zeg ik nou, mensen, lees je kranten beter, hè? Hoe luidert het vonnis? Ze werd weer ter beschikking van de regering gesteld. Ja. En lees dan meteen in de krant wat er van kerkelijke zijde allemaal wordt afgeschaft. Dingen waar mijn grootvader zijn leven lang voor in de rats heeft moeten zitten. En nou? Dan denk ik wel eens, deze idiote tijd, dames en heren, is voor de oudere mensen waarschijnlijk dan al wel het moeilijkste. Ik bedoel, als mijn grootvader nog geleefd zou hebben nu, dan zou hij met oma in een bejaardenhuis zitten. En als hij dat dan las in de krant, wat er allemaal wordt afgeschaft, wat, wat zou hij dan tegen oma gezegd hebben? Ik denk zoiets als dit. Als kind dronk ik een beetje water. Weet je dat nog, oudje? En ging ter hoogtij even later. Weet je dat nog, oudje? Ik dacht tot mijn tiende, je moet naar de hel. Nou staat in de krant, iets drinken mag wel. Weet je dat al, oudje? Neef Jan heeft van een vrouw gehouden. Weet je dat nog, oudje? Ze was niet Rooms, hij mocht niet trouwen. Weet je dat nog, oudje? Nou is die een bittere, eenzame heer. Nou, lees ik, het was nu heus geen doodzonde meer. Weet je dat al? Oudje. Wij hebben jaar op jaar een kind gekregen. Weet je dat nog? Oudje. De dokter had er wel eens wat op tegen. Weet je dat nog, oudje? Toch zeiden wij toen, het is de wil van de heer. Nou schrijft hier een bisschop, dat hoeft nou niet meer. Weet je dat, oudje? In de tijd van mijn grootvader trouwde de mannen nog in het wit. Hm? Dat zie je niet meer, nee, nee nee. maar bij ons in de familie is het allemaal prima gegaan. Mijn vader zei altijd, jongens maak je in zedelijk opzicht sterk en lees van jongs af aan missieblaadjes. Mm -hmm. We hebben altijd missieblaadjes gelezen, daar word je sterk van, Ja ja. daar staan dezelfde foto's in als in de lach, maar dan de negatiefjes. Nou, dan ben je blij dat je in een keurige eerste verkering terechtkomt. Mijn eerste verkering was met een heel lief meisje. Het meisje was pas terug uit het klooster, tussen haakjes. <laughs> nee, niet over de muur, gewoon door de deur was het ronkel. Ja. Je komt ze nu dan nog wel een klein beetje merken, hoor. Als we heel veel van elkaar hielden, dan zei ze, schat, ik hou van jou bijna net zo veel als van de heilige Antonius. <laughs> maar het meisje was wel zo groen als gras, hoor. Zo groen als gras, ja. Het is vervelend als je in het weiland ligt, hè, om te onderscheiden. <lacht> Met dat meisje, dames en heren, daar viel niets mee te versieren. Niets, nee. Slingers ophangen moest ik altijd alleen doen. Dat was... <lacht> Nou had de, kapelaan, de kapelaan had ook gezegd, kijk eens, de verkering, jongelui, dat is de tijd om te leren van elkaar af te blijven. Nou, het is, uh, het is afgebleven, het is nooit meer aangekomen. Nog. <lacht> Mijn tweede verkering die begon heel anders. Mijn tweede verkering die, be die, die begon vol slagen in het geniep. Niemand wist dat wij verkering hadden. Dat was, dat was een soort stille omgang. <lacht> maar dan gemengd. Mm -hmm. Wij hadden namelijk alleen schriftelijk contacten. Later hadden wij alleen mondeling contact natuurlijk. Wij deden laatst alles mondeling af. Daar ja. had onze deken bezwaar tegen. Onze deken was niet zo voor, voor al dat kussen en zo. Onze deken die zei altijd, het kussen te laken. Dat zei de deken. <lacht> Och, de deken die had zo zijn eigen opvattingen zeg. Onze deken die zei van, jullie mogen niet samen onder één dak slapen. Nou, ik, ik, ik, ik heb maanden met dat meisje in de openlucht gelegen. Maanden! Ja, meneer, ik kan erom lachen, maar ik heb wat kou gelegen voor het katholiek principe. Ach, mensen. Nou, er gebeurde in de openlucht niets wat niet hoorde, hoor. Oh, nee. We hadden altijd een boekje bij ons van hoe hoort het eigenlijk. Hm. En daar staat het heel precies in. Als je verloofd bent, staat er dan bij, laat je het meisje dus uh, rechts lopen, en rechts zitten, en uiteraard rechts liggen. Ben je getrouwd, dan wissel dat, laat je er verder links liggen. Nou, ik heb maar eenmaal iets te biechten gehad, hoor. Ik durf er aan plein publiek vooruit te komen. Ik heb toen gebiecht van, uh, ik heb met mijn verloofde ruzie gemaakt. Mm -hmm. Zei de pastoor, beste vriend, doe voor het huwelijk geen dingen die typisch in het huwelijk thuis horen. Enfin, het is bij ons allemaal prima verlopen. De... Eén dag voor de bruiloft maakte de bruid moeilijkheden. Die zei dat ze wou trouwen met drie heren. Het huwelijk begint, en na een maand of vijf roept je vrouw hoogstwaarschijnlijk deze verrukkelijke kreet: Hoera, ik ben misselijk. Ik zeg altijd: dat zou je van een zeeman niet horen. Hm? Misschien roept ze na een paar jaar, hoera, ik ben niet misselijk. Ja dat, is... ja, dat is heel anders dan vroeger, dames en heren. Vroeger toch, hè? Als er in een katholiek huwelijk de eerste jaren geen kindertjes kwamen, dan zei de hele omgeving, zijn jullie niet voorgelegd? Hm? Ja, maar hoe is dat tegenwoordig? Bij ons kwamen er in de eerste drie jaar meteen drie. Zei de hele omgeving, ha, zijn jullie niet voorgelegd? Het is precies anders. Wat vroeger wit was, dat schijnt nu wel zwart te worden. Wat vroeger ja was, dat schijnt nu wel nee te worden. Alles verandert en alles doet gek. Kijk, we, wij leven op, op een aardverschuiving. Wie weet nog hoe het moet. Maar ja, heeft u twijfels, heeft u vragen, heeft u, hè? meldt u zich bij onze katholieke deskundigen. We hebben er in Nijmegen een hele dump van. Mm -hmm. <lacht> Katholieke theologen, filosofen, psychologen, sociologen... Ga je gang maar. En van die mensen krijgt u een deskundig antwoord. Ja. Kijk, ze blijven allemaal op hun eigen vakgebied. Dat wel. Dus gaat u geen vragen stellen over het leven als geheel. Van hoe word ik gelukkig of zo. Moet je gewoon bij je grootvader zijn natuurlijk. <lacht> ja, want als u een vraag gaat stellen over het leven als geheel aan specialisten... Ja, dan wordt u van het ene vakgebied naar het volgende verwezen. Net als op het postkantoor. Giro, loket 18. Hoe moet ik leven, vroeg ik aan de filosofen. Hun antwoord ging van A tot aan de G van geloven. Hoe moet je geloven, vroeg ik aan de theologen. Die zeiden, vriend, door bidden krijgt gij dat vermogen. Hoe leer ik bidden, vroeg ik aan de pedagogen. Die zeiden, vriend, wees daarvoor stil en ingetogen. Hoe word ik rustig, vroeg ik aan de psychologen. Die zeiden bent u bang voor dingen die niet mogen. Wat mag en wat mag niet? Vroeg ik de moralisten. Nou bleek dat die daar zelf nog dagelijks over twisten. Wat mag en wat mag niet? Vroeg ik de exegezen. De medemens is norm. Ik werd dus doorverwezen. Wat wil de medemens? Vroeg ik de sociologen. Dat moest van hen per situatie afgewogen. Hoe weeg je situaties? Vroeg ik aan juristen zeiden zeer voorzichtig dat ze dat niet wisten. Hoe weeg je situaties? vroeg ik filosofen. Een antwoord ging van A tot aan de G van geloven. Toen was ik de loketten rond en dacht het is wel goed. Maar wie weet een antwoord op die vragen? Wie weet nog hoe het dat is de pil. <hijen> Ik zeg altijd als Heer Alleen zou je er toch zeker niks van krijgen. <hijen> Ja, maar de mensen zijn nooit tevreden, hoor. Nou, hoor je weer zeggen van de pil bevalt niet. Ik zeg, dat is juist goed. <lacht> mensen, iedereen praat over die pil. Tot kinderen aan toe. Ik hoorde laatst een jongetje van een jaar of zeven... die aan een ander jongetje vroeg van... Uh, weet jij het verschil tussen de anticonceptionele pil en een dinky toy? Zegt het andere jongetje, moet je me eerst vertellen wat een dinky toy is? <lacht> Pil, die pil, die kun je gewoon met de kruiden krijgen, trouwens, hoor. Ja. Snoepje van de maand. Die pil, mensen, ik vind het, want er zit een geheime commissie in het Vaticaan, zeg. Allemaal moncieurs in een kringetje, de pil midden op tafel. Ik zeg, het is voer voor theologen. Ja. Je kunt tegenwoordig toch een hoop zeggen. Ja, zeg, uh, het is een beetje in de mode, dames en heren, om lekker alles te zeggen. Het is een beetje in de mode, hè. Nog geprobeerd om deze, deze tekst uit te geven, een pocketboekje. Daartoe ben ik bij de bezige bij geweest, maar die wou dat niet hebben, nee, nee, nee. Die zei, dat is niet kwetsend genoeg. Lekker, lekker, lekker alles zeggen. Lekker zeggen wat je eigenlijk niet mag. Lekker, lekker, lekker zitten kwetsen. Lekker schelden op het wettige gezag. Lekker trappen op de meterslange tenen. Lekker rotjes gooien in een stel taboes. En romannetjes met hele vieze woordjes. Lekker schrijven over piep en over poes. Piep en poes, is niet vies. <lacht> maar op het ogenblik die romannetjes met die vieze woordjes. Hè? Je snapt niet dat het gedrukt mag worden. Ik vind, vind druk al een vies woord trouwens. Dat zou je bij de KRO nou niet overkomen: dat ze iets uitzenden wat niet door de beugel kan. Nee. Laatst hebben ze weer willen uitzenden de film Rood Kapje. Dat is niet doorgegaan. Nee, nee. Daar komt een bedscène in voor. Ja. Lekker, lekker, lekker alles zeggen. Lekker zeggen wat je eigenlijk niet mag. Lekker, lekker, lekker zitten kwetsen. Lekker schelden op het wettige gezag. Lekker schrijven over bedden en bordelen. Wie het durft is meteen een hele piet. Maar als je zegt ik vind dat boek een beetje schunnig. Dan ben je preuts en ouderwets hypocriet. Dan ben je preuts en hypocriet. Dan ben je preuts en ouderwets hypocriet. Dan ben je Als u me vraagt, wat vind je van het concilie, dan zeg ik, ik vind dat een van de mooiste bijeenkomsten ter wereld. Dat is namelijk de enige bijeenkomst op de hele wereld waar de vaders het voor het zeg hebben. <totstuken> Ja, nou zijn er ook weer dames binnengekomen, heb u gelezen. Er zijn weer dames in de Sint-Pieter geweest, ja, ja. Tijdens het concilie, zogenaamd als waarnemer. Dan denk je, wat zou er waar te nemen zijn? Misschien de kans, ja, dat kan. De mooiste monseigneur van het hele concilie, dat is voor mij altijd nog die kardinaal, kardinaal Claudia. Die ondertekent met Claudia kardinale. Die heeft ook het meeste waarnemers hoor. <lacht> Ach, ik vind zo'n concilie in zekere zin ook een beetje verwarrend werk hoor. Ik vind het verwarrend werken. Ja, wat ik nu in de krant lees, dat ze hebben aangenomen op het concilie. Als ik dat vroeger had ingevuld op een godsdienstexamen A of B, op het examen, was ik gezakt. Hm? Had ik tien jaar te vroeg ingevuld. Ja. <lacht> en nou moet ik het geloven. Ik wist niet eens dat ik het moet denken. Serieus, iedere ochtend kocht ik weer een krant om te kijken wat je mocht denken. Ja. Er staan in de volkskrant ook wel eens dingen waar de tijd nog niet rijp voor is, hoor. Zeg, en in één werd het hele verbod op crematie opgeheven. Laat je al die tijd niet cremeren en het zeven opgeven. Ja. ja, maar wij leerden vroeger op school, moesten wij nog uit het hoofd leren. Crematie, je mag er wel bij aanwezig zijn als je maar niet deelneemt. Ja. Nee, ik weet ervan, want wij hadden namelijk een cremeergeval in de familie. Nee, het was helemaal niet best vroeger. Hoor. Als je vroeger liet cremeren, mocht je daarna nooit meer in de kerk komen. Nee. Nou, het ergste, dames en heren, ben ik nog... ...geschrokken hoor van dat bericht. Concilie kondigt af, dubbele punt... ...godsdienstvrijheid. Ik denk, mijn hemel, waar blijven we? Dat ik dit nog mee moet maken. Hè? Je, je, bent, je kan maar worden wat je wil. Ik zeg, dan gaat je publiek. Je kan maar worden wat je wil, zeg. Dat bleek ook wel hoor. Even later stond in de krant... De curie wordt hervormd. Ik denk, dat heb je dat. Ja. Nou hebben ze die godsdienstvrijheid gelukkig buiten de kerk weten te houden. Dat geldt niet voor binnen. Binnen de kerk blijft alles zoals het was. Alles blijft dus verboden, behalve wat mag. En dat is verplicht. Er gaat nog iets gebeuren, ze gaan iets veranderen aan het celibaat, het ongehuwd zijn van de priester, ja, ja. Maar dat zeg ik onder het grootste voorbehoud, dames en heren, ik heb, daar, ik heb daar vaak last mee gehad, ja. Dan, ja, dan zeggen de mensen achteraf, Jans, ze het gezegd en dan gaat het helemaal niet door of zo, ik weet het niet. Dat, nee, ik hou er niet van om iemand blij te maken met een dode mus, <lacht> Nee, maar ik wil het ook wel zeggen, maar ik, op voorwaarde dat de zaal niet rumoerig wordt. Ik wil, dus vaak heb ik daar, ja, dan maken ze een soort demonstratie van, dat is heel onaangenaam voor mij, het is helemaal niet zeker namelijk, het is heel misschien hoor. ik zal het u zeggen, maar met een groot Dus Heel misschien wordt dus het celibaat ook opengesteld voor de leek. Het ja. is bovenst niet meer terugwerkende kracht tot 1 januari, dus ga nu handmelden. Wel eens aan een edelman of van een bedelman of van een dokter of van een pastoor vraag ik wel eens van de bent u er nou tegen of bent u er nou voor dat er een geen celibat meer zou zijn? Zou het in de kerk dan gezelliger zijn? De priesters die zouden, dat durf ik te zweren, veel beter het geloof aan de kindertjes leren. Aanvankelijk dacht je heel aardig en fraai. Maar binnen het jaar werd ook dat alweer saai. Want iedere preek hield hetzelfde in. De voordelen van het kleine gezin. Edelman, bedelman, dokter, pastoor. Bent u er tegen of bent u er voor? Dat er geen observatoren verschijnen, Dat hele het heilig officie verdween. Wat zouden we fris en modern gaan praten Wij zouden geen dogma met rust kunnen laten Aanvankelijk dacht je wie doet me nog wat Maar later dan zei je we missen toch wat Die rellen van vroeger die heb je niet meer Ach geef ons toch Ottaviani maar weer Weet u dat ze kardinaal Ottaviani gevraagd hebben, hoe oud bent u nou? En weet u dat hij die, die nog altijd antwoordt, 40 jaar? Ja. Hij zegt, het is niet goed om uh, ieder jaar op dezelfde vraag een ander antwoord te geven. Ach, de ene wil het zus en de andere wil het zo, de ene wil het plechtig en de andere gaat een paar dagen naar de trappisten. Hm? Ja, bij de trappisten, daar is het doodstil. Die paters zwijgen, dat is een hele nietzeggende orde. Nee, ze zwijgen niet in het Latijn, ze zwijgen in alle talen. En uh, eens in het jaar hebben ze ook een uitvaart voor alles wat is doodgezwegen. Ja, de trappisten, maar dat is volslagen, rustig daar. Je hoort er niks, hoor. Er is wat levende brouwerij, maar goed. Nou, u niet naar de trappisten, dat hoor ik al. Gaat u dan eens naar de benedictijnen, mensen? Dat is die orde met zo'n stuk in de kraag. <lacht> ik kom daar regelmatig in die abdij. Ik heb daar een zeer goede kennis in die abdij. Dat is de prior. De prior ken ik zeer goed. Ik mag gewoon Karel tegen hem zeggen ook. <lacht> En de novice meester ken ik ook goed, maar de novice meester die is een beetje, een beetje over zijn toer eigenlijk. Die man, die, ja, zeg je voor, die geeft les aan die novice, maar die heeft altijd herrie in de klas. Het is een eigen schuld, de zaakjes. Ja, de ene dag komt hij binnen als karmeliet, en de volgende dag komt hij binnen als kapucijn en dan komt hij ineens weer binnen als Franciscaan. Die man, die kan geen orde houden. <lacht> maar het mooiste mannetje van het hele klooster... Dat is voor mij altijd nog zo'n oude broeder-portier. Ja. Ach, zo'n leuk mannetje. Zulke oude broedertjes worden tegenwoordig toch maar niet meer geboren. En ik heb hem al eens gevraagd, hoe, uh, hoe is nou uw uh, pseudoniem, uw kloosternaam? Ja. Blijkt dat die broeder Lazarus heet. Zo'n mannetje met zo'n kaal hoofdje, en dan hier wat haartjes. en dan zo'n brilletje op zijn neus. Ja. Dus ik vroeg: hoe komt het nou dat u uitgerekend Broeder Lazarus heet? Hij zegt: beste vriend, ik zag er altijd zo opgewekt uit. Maar mijn naam heeft ook een profane betekenis. Wij maken in dit klooster benedictine. Ja, dat is monnikenwerk. Ieder klooster heeft zijn eigen spiritualiteit Maar ja, die Benedictine, ik pik er ook wel eens eentje stiekem heeft pater Andreas, heeft dat laatst overgebriefd aan vader Abt Pater Andreas is een beetje een strooplikker he? Is een beetje een abdijsirooplikker Vader Abt zegt, je mag het niet doen ik zeg: niemand ziet het. Ik zeg: vader Ab, de grote baas, ziet het. Ik zeg: nou, die houdt tenminste zijn mond. Ik verricht hier al 25 jaar broederdienst, meneer. Ik ben eerst in het leger geweest. Ja, ben ik nog één geweest. Ja, ben ik uitgelopen. Het is een beetje laf van me, maar ik ben liever één momentje laf dan mijn hele leven dood. <lacht> en ik vind als je heilig wil worden, moet je ook geen wapens dragen. Heiligen hebben nooit wapens gedragen. Nee, dat zegt u? Wie? Sint Joris. Sint Joris heeft alleen wapens gedragen om er de draak mee te steken. <lacht> ja, ik kom in dit klooster en ik kende geen woord Latijn. Geen woord. Nee, nee, wat moet ik zingen in het koor? Hm? Ik denk nou, ik zing een oud liedje uit, uh, uit de dienst. Het <lacht> vond vader Abt zeer bedenkelijk hoor. Ik denk nou, dan zing ik een oud Bijbels lied van Noé. Hm? Nee, niet van Arendsoog. Nee, <lacht> Noé. Noe, die op de ark zat met zijn familie, met zijn vrouw, zijn vrouw Jeanne, Jeanne de Dark, ja die. Ja. Maar die mensen die zaten op die ark en die vervelden zich dood. Wat hadden ze nou? Alleen van alle dieren twee. Hm? Ja, wat konden ze nou doen? Wat zijn? Vissen? Nee, ze hadden maar twee pieren. Nee. Ja. nee. Dat konden ze doen met van alle dieren twee, ze konden alleen maar zingen. En dan zongen zij, ik zag twee beren. Ja. Ik zag twee koeien, ik zag twee vlooien. Ja. Dat is alles wat ze zagen. Hm. Dat is nog een oud bijbelslied, meneer. Tijd van Noem. Dat is nog een apocryflied. En dat zing ik nou in het koor. Maar hm. nou, dat gaat uitstekend. Kijkt u maar, dat gaat zo. Ik zag twee beren broodjes smeren. of oh, wat was het een wonder. Het was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Hi, hi, hi, Ha, ha, ha. Laatst was onze pastoor in de zaal. En die zei, nou, nou, u maakt er wel een hele religieus circus van. Ze zei, de pastoor, dan kunt u in de pauze de kerststallen komen bezichtigen. Onze pastoor, dat is een leuke man. Die uh, is een jaar of zeventig, moet u zich voorstellen. Een jaar of zeventig. Uh... En ondanks die leeftijd heeft hij dan toch nog een, een parochie van vijfduizend uh, zielen. En dan al die lichamen nog. Oh. <middels> Iedereen in het dorp had een tijd al gemerkt. De pastoor der parochie, zwaar overwerkt. Op het laatst kwam de dokter. En die raadde hem aan... ...maar eens twee weken naar de Riviera te gaan. Hoewel, nee, zei pastoor, maar dat kan ik niet doen. Want wie moet dan de mis en het biechtholen doen? Als ik daaraan denk, raak ik nog meer van mijn stuk. Voor vakantie is deze parochie te druk. Nou, toen heeft onze dokter het keihard gezegd. De aard van de toestand precies uitgelegd. Hij zei, beste pastoor, u is er ernstig aan toe. U moet of eruit, of naar het hemeltje toe. Pastoor heeft gewikt en gewogen een tijd tussen uitgaan of eeuwige zaligheid. En hij heeft een heldhaftige keuze gedaan. Hij is toch maar naar de riviera gegaan. De geestelijkheid, hè? de geestelijkheid die staat ook altijd, dat zeggen ze. Want de, geestelijkheid is... de pastoor staat in Den Haag, Die staat als kapelaan daar en daar. Ik heb een heerneef, die staat al twee jaar onder Ede, die staat in Wageningen. <tieden> Ik heb nog een heer oom die mag zitten. Die zit in Rome. Dat zeggen ze altijd. Hij zit in Rome. Ja. Mag hij zitten, blijkbaar. Ja. Dat is een hele merkwaardig geval, dames en heren. Die was... Uh, dat is een late roeping namelijk, die heer oom van mij. Die was dus voor zijn wijding, had hij gewoon een burgerberoep. Die man was toffeerder. Ja. En uh, nee, dat komt nu nog van pas. Hij schijnt daar een, een leerstoel te bekleden. <lacht> Heb ik nog een heer, Roem? Die hoeft niet te staan, die hoeft niet te zitten. Die man die mag uh, liggen. Ja, die ligt als almozenier in de harskamp. Ja. Nou, u weet, in de harskamp daar zijn schietbanen, dus dat hele geestelijke leven, dat schiet er bij in. Ja. En nou hebben die jongens uren niks te doen op de schietbanen. En dan denken ze, kom, we schieten de aalmoesmier eens aan. Ja. Dus de wordt aangeschoten, maar daar let niemand op, hoor. Ja. Ze biechten ook van, ik ben twee maal te kort geschoten. Ons penitentie een schietgewetje ik oh, Nee, meer heer oomst, heb ik niet. Het spijt me voor u. Ik heb nog een heer tante. Ach ja, die tante die zit in de missie. Dat dus, uh, ja, is een hele lieve tante. Ze heeft een beetje heimwee. Een beetje droevig gevallen in onze familie. Ja. Dat is ook niks voor een cabaret. ik boek. Er is zo'n verdrietje te klein voor. Kijk, als u een groot schrijnend verdriet tot uw beschikking heeft, dames en heren, maakt u er een roman van, zo uitverkocht. Maar de kleine verdrietjes, daar blijven we mee zitten. Hè? Die raken een beetje in de versukkeling. Want als je nou een klein verdrietje neemt en je maakt daar een liedje van, zeggen de mensen, wow, smartlap." <lacht> ja, zeggen ze wel. de verdrietjes te klein zeggen ze dan, het is hoe sentimenteel. gek. waar je thuis om zit te huilen, noem je in het theater sentimenteel. Er was eens een kindje dat plaste in zijn broek. Toen moest het voor straf een kwartier in de hoek. Ik zag het staan huilen, een brok in mijn keel. Kon hij het soms helpen? Mouah, ja, sentimenteel. Er was eens een jongen, die hielde ze klein. Die kreeg van een vriendje een hok met een knijn. Hij mocht het niet houden, het stonk ze te veel. Toen bracht hij het terug. Oh, sentimenteur. Er was eens een meisje, dat kreeg maar geen man. Soms was er weer hoop, maar het kwam er niet van. Toch is ze pas dertig, maar dertig is veel. Soms zit ze te huilen... Sentimenteel. Een vrouw wat, oh geef mij een kind in mijn schoot. Toen werd ze verhoord, maar het kind dat ging dood. Haar man nam een ander, dat werd er te veel. Nou is ze wanhopig. Sentimenteel. Dat van die twee kinderen, dat meisje en die vrouw. Dat is niet maar verzonnen, dat is waarheidsgetrouw. En daarom is denk ik dit liedje niet veel, want ware verhaaltjes zijn sentimenteel. Dames en heren, het Romeinse leven zit vol met prachtige uitdrukkingen en mooie woorden. En een groot aantal daarvan hoort u altijd voor de preek. Voor de preek krijg je eerst het aflezen van kerkberichten. Dat zal de leek eerdaags gaan overnemen. Dat is heel makkelijk, je gaat gewoon maar op de preekstoel staan en heb je zo'n zwart boek nodig en dan lees je maar voor. Ja, kan de leek ook. Dat is helemaal niet moeilijk, je moet even de toon aanpassen natuurlijk. Anders weten ze niet waar je het over hebt. <lacht> Je moet niet zeggen vandaag, je moet zeggen. Rieden! 349ste zondag na Pinksteren. Om half tien is de mis uit dankbaarheid jegens de heilige Jozef. tegen zichtbare hulp bij een inbraak. Vandaag zijn de missen als op zondag, morgen als op maandag. Morgenavond is het oefening van eerherstel. Er moet nog veel geoefend worden. We zullen net zo lang oefenen tot het spontaan kan. De collecte is voor een nieuwe luidsinstallatie. Dank u. Wegens zijn sterfgeval is het kerkhof enkele dagen gesloten. Deze week is het weer zieken, tridium. Voor het welslagen daarvan wordt uw bed gevraagd. Om de gedialogeerde volksmis ordelijk te laten verlopen... Zal kapelaan Hendricks optreden als volksmisleider? Vandaag is het weer de jaarlijkse collecte voor de kerk, evenals vorige week. Het hoesten na de consecratie begint vandaag bij de Achterste Banken. <lacht> Zij die op Witte Donderdag wensen deel te nemen aan de voetwassing, worden wel verzocht eerst thuis even hun voeten.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 Om twee uur is het weer bijeenkomst voor de late roepingen. Dinsdagavond spreekt in het parochiehuis dokter Trimbos over het onderwerp geslacht en ongeslacht... aan de zaterdag is het geen priester zaterdag vanwege de vijfdaagse werkweek Achter in de kerk staat een bus die vertrekt morgen naar Kevelaer Is het weer een Erasmuslof, een lof der zotheid? In het lof zullen wij zingen. Knielt alle neer op bladzij 16. Kapelaan Sander zingt het eerste couplet, dan valt de hele kerk in. Volgende week is de eerste collecte voor de bruidschat van juffrouw Van Dam. Die in het klooster treedt. Ze heeft geen geld genoeg om de gelofte van armoede af te leggen. Thuis om een oplossing te vragen. De bisschop is niet thuis en de rector is niet thuis. Piep, zei de muis in het voorhuis. Vragen, vragen, wie de wie de wagen. Lies weet niet hoe er eenzaamheid te dragen. Vader zegt, kom thuis. Moeder zegt, kom thuis. Piep, zei de muis in het voorhuis. Vragen, vragen, wie de wie de wagen. Jan gelooft niet in een schepping van zes dagen. Liedje van de twijfel, dames en heren. <laughs> Moet u ons ja. maar niet kwalijk nemen. Als u... Uh, ja. Als u twijfelt, dat is niet goed. Als je alles zeker weet, is het ook niet goed. Hè? Dan uh, zeggen de mensen, die hebben de waarheid in zijn zak. Dat Of u nou twijfelt, of dat je alles zeker weet... Het is nooit goed tegenwoordig, wat je ook zegt. Als u lacht, zeggen ze... Hoeveel miljoenen hebben niet te eten. Als u huilt, zeggen ze... Ben jij de blijde boodschap dan vergeten? Als u slaapt, zeggen ze, Hij bouwt niet mee aan onze nieuwe aarde. Als u werkt, zeggen ze, Dat zwoegen heeft slechts tijdelijke waarde. Als je juicht, zeggen ze, hij is eenzijdig, hij vergeet het lijden. Als je klaagt, zeggen ze, zo zonder uitzicht spreekt alleen een heiden. Als u leeft, zeggen ze, leef altijd zo of je morgen moet sterven. Ben u dood, zeggen ze. Hij liet zijn leven door de dood bederven, zo zie je maar, dames en heren, heb je twijfels? Wendt u zich tot onze katholieke deskundigen. We hebben er in Nijmegen dus een hele dump van. We hebben een ja in Nijmegen, daar hebben we een theologische faculteit alleen. Als u daarvoor staat, dat is een hele dogma verwerkende industrie. <lacht> Maar goed, ze laten tegenwoordig ook leken toe, dus we mogen niet mopperen. Nou, nou vind ik leek een raar woord, hoor. Als je van iemand zegt, hij is een leek, dan is er toch iets met die persoon. Vind ik niet. Die is niet meer helemaal gewoon. Mevrouw, als de bakker belt, zeg je niet is dat een leek aan de teuren. Een leek is iemand die het niet meer helemaal is. Nou ja, het is nog niet de bedoeling om vanavond verdeeldheid te zaaien tussen priester en leek. Ik vind juist, laten we ons verbroederen, niet? Ja, dat wij ons verbroederen, doe die tegenstellingen weg. Zoals wij hier zitten, zijn wij tenslotte allemaal als leek begonnen. Allemaal. En dat, en dat sommigen dat nou niet volgehouden hebben. Laatst onze pastoor, onze pastoor, veertig jaar priester. Brijden naartoe, borreltje gepikt, handje gegeven. Zegt, jongeman, dat is wat. 40 jaar priester. Ik hoef mij niet te vertellen, ik was onlangs 40 jaar leek. <lacht> maar hoeveel de leek ook te zeggen krijgt en wat hij gaat overnemen... één ding moeten wij van afblijven, dat is de preek. Ja, daarvan heeft de priester het alleen vertoningsrecht, vind ik. Hoor. <lacht> Soms is het bij ons wel eens geen preek, zeg, op zondag. <lacht> Valt me dat flink tegen dan, hoor. Had je helemaal op gerekend en dan gaat het ineens niet door, weet je wel. Dat vind ik jammer, hè? Komt de pastoor de preekstoel op. En dan zegt hij, ik zal vandaag niet preken, want ik heb u iets te zeggen. Ja, maar dat is jammer, want onze pastoor die preekt nou net altijd zo origineel. Je hebt wel eens spreken dat je denkt, gut, daar heb ik het meer gehoord, weet je wel? Nou, ons nooit, want de pastoor preekt geweldig origineel, die is een... Die zijn preken, die lijken echt niet op die van de kapelaan... en die, die lijken niet op die van de pater, die lijken nergens op. Ja. Maar de pastoor is erg gauw afgeleid. Als er ook maar even een kind huilt in de kerk, dan is die er helemaal uit. Hè? Laatste ook weer huilde er weer een kind en dan zegt hij van... Ouders met huilende kinderen kunnen gerust de kerk verlaten. Zat er zo'n jong echtpaar voor me, zeg, met zo'n klein knulletje tussen hun in... ...zie ik ineens die moeder die vader aanstoten van... Uh, ...Jan, knijp hem eens flink eens in billen. Mm. <lacht> Nog mooier dan gewone preken, dames en heren, vind ik altijd uh, bedelpreken. Ja. Bedelpreken vind ik bijzonder fijn, ja. die, uh, die kun je makkelijk herkennen ook... Hmm. Ja, die beginnen altijd met... Uh, ...we moeten voor dit onderwerp op de eerste plaats goed bidden... ...en dan komt het. <lacht> ik heb al iemand horen zeggen... ...ze preken kruis en ze bedoelen munt. <lacht> en dan heb je ook regelmatig heb je altijd preken... ...voor het onderhoud van de geestelijkheid. Dat je ik mooi. <lacht> ja, de geestelijkheid moet goed onderhouden worden... Die, die onderdelen zijn niet meer te krijgen. <tie> oh, Onze kapelaan, die komt de preekstoel op, hoeft alleen maar zo te doen, zeg. Heb je weer duizend schulden? Noemen ze Goldfinger. <tie> <tie> en nog mooier dan bedelpreken, vind ik persoonlijk, donderpreken. Ja. Ja, dat is geweldig. Vroeger hadden we zo'n pater en als die dan Huilde iedereen, zegt dat De hele kerk zat te huilen. Er is één keer een man geweest, die huilde niet. Hebben ze ook meteen gevraagd, waarom houdt u niet? Zei ik ben niet van deze parochie. Ja. Nee, maar dat had je vroeger. Had je toch nog, nog preekstoelen? Daar kon je donder op zeggen, hoor. <lacht> Zo'n pater, die stond dan te beweren van... Uh... En die jongen, s'avonds ging hij levend naar bed. En s'morgen stond hij dood op... <lacht> En die oude man, met zijn ene been stond hij al in het graf, en met het andere deed hij nog een keus. <lacht> maar op zijn sterfbed zei hij: hier waarde, ik geloof alles, waar of niet waar. <lacht> en de hele familie heeft nog een half jaar de rouw aangenomen. Zelfs aan tafel, kost. <lacht> en mijn waren die arme mensen. Die arme mensen, die hadden geen matten op de stoelen. Hadden geen kleding op de tafels. Die hadden geen, geen ruiten in de ramen. Hadden ze kranten voorgeplakt. Oh, het was, Godzijdank, de Maasbode. <lacht> maar die mensen, armen wel, maar zij leefden met hun tien geboden. Ja, sterker, zij aten met hun tien geboden. <lacht> En Pilatus, en Kaivas, en Annas. Ach, zijn wij niet allen Pilatessen, Caiphasen en Ananassen. <lacht> en jong meisje. Jong meisje. Hoeveelen hebt je met uw blik vergiftigd? Dat is het geval van blikvergiftiging. GELACH Hij daarbij zat als jongen, zeg. Maar als jongen, vroeger zat je toch te rillen in je bank, zeg. Dan dacht je, als ik bij die pater moest biechten... dan deed ik nog net zo lief geen zonde. <tiedacht> nou, dat biechten is een hoofdstuk apart. In sommige bisdommen heb je het nu. Dan gaan ze hardop biechten, zeg. Hard op, ik zou me doodschamen, zeg. <tiedacht> nou, ik niet, maar <tiedacht> anderen. <tiedacht> Je hebt van die bisdommen, jongens, daar gaat alles op de helling, hè. Dat gaat alles op de helling. Er wordt vrijwel niets te water gelaten, maar goed. Hè? Andere bisdommen gebeurt wel helemaal niks. Dat zijn van die eh, religieuze natuurreservaten, weet u wel. Ja, tussen haakjes, er wordt toch veel minder biecht dan vroeger, hoor. Veel minder gemuurd. ja, dat is hun eigen schuld, hè. Ja, wat hebben ze gedaan? Dat hadden ze nooit moeten doen. Ze hebben de zonde verboden. Ja, dan loopt het terug. Dan loopt het terug. Alleen in Roosendaal bij Arnhem, hè. Nog hele rijen voor de biechtstoel, zeg. Allemaal bedriegertjes. <lacht> Doe ik me ineens denken, er was een juffrouw... en die eh, kwam de biechtstoel binnen en die zei... ik heb gezonderd met mijn handen, met mijn tong en met mijn gedachten... en zelf deug ik ook niet. <lacht> <lacht> en, die, en die mevrouw die na de biecht zei van... Uh, de pastoor, ik, ik zou graag iets, iets heel groots en zuivers willen doen. de pastoor, mevrouw, gaat u naar de dierentuin en was u een keer een olifant. <lacht> Zo is dat toch als een man geweest, die, die kwam de biertstoel binnen, die wist werkelijk niet meer wat hij gedaan had, zeg. Die wist het niet meer. Oh. Zit je ook lelijk in de val? Ja, dus, uh... Hij dacht, nou, ik zeg het gewoon, dus hij zei gewoon... Ja, nee, pastoor, ik zit hier, maar ik weet echt niet meer wat ik gedaan heb. Wilt u mij overhoren? <lacht> en, uh, pastoor zegt, dat is goed. Hij zegt, heb jij wel eens uh, gelastigd? Nee, Was nee, nee. Wel eens gevloekt? Nee, nee, nee. <lacht> Heb je wel eens gestolen? Nee, dat is helemaal niet aan. <lacht> er is onkuisheid gedaan? Nee, dat is helemaal niet meer. zegt die pastoor, wat, wat doet u dan wel? <lacht> Die man, die man, die man, ik lieg zo vreselijk. Zo was er een pater die vroeg... ...heeft u wel eens gezondigd tegen het vijftiende gebod. Vijftien, zei die penitent. Tien plus vijf. Nee, zei de pater, zes plus negen. GELACH Nou, bij ons is het een keer gebeurd bij ons in de parochie... ...dat er iemand kwam biechten, s'avonds om elf uur, zeg. En nu ben je een dronken vent. Om elf uur aan de pastorie. Stel je voor, emmen, bellen, bellen, bellen. de kapelaan komt naar beneden. Die zag meteen, die man is helemaal En oh, oh. Die zegt, nou man, je bent aardig op weg naar de hel. Zegt, die man, oh, die dacht dat ik bij de pastorie was, je <lacht> de kapelaan vroeg wat hij kwam doen... En die man die zegt uh, dat hij komt biechten dus. Kaplaat zegt, ja, dat kan toch niet op, op dit uur en in deze toestand. Ga jij naar huis toe, jij gaat naar je bed, jij gaat uitslapen. En als je morgen nuchter bent, dan kan je bij mij biechten. Als je nuchter bent. Dat die man, die waarde, moet je er ook al nuchter voor wezen? <lacht> nou, u zult het niet willen geloven, maar deze figuur is teruggekomen. De volgende morgen. Ja. Hij kwam biechten, maar ja, kaplaan was er niet, dus hij kwam bij de pastoor terecht. En uh, hij biecht zeer oprecht, hoor, van, uh, ik drink te veel. Zegt de pastoor, dat is op de eerste plaats moreel bedenkelijk. Op de tweede plaats is de pest voor uw gezondheid. Ja, u wordt er stokdoof van. Zegt de man, hoe weet u dat? Zegt de pastoor, wat <lacht> Zo is er toch eens, een keer, heer, is toch eens een keer een zakkenroller geweest. Er was een zakkenroller en die had een uh, horloge gestolen, benen van de pastoor. Even goed gaat die man met zijn schijnheilige gezicht hè, de biechtstoel van de pastoor binnen... en hij biegt, ik heb een horloge gestolen. Zegt de pastoor, dan moet u het teruggeven. Hij zegt, mag ik het u geven? Zegt de pastoor, nee, ik wil het niet hebben. Zegt, u, moet u aan de eigenaar geven? Hij zegt, ja, die wil het niet hebben. Zegt de pastoor, dan mag u het houden. <lacht> toen waren er toch eens twee paters, een uh, verhaal over twee paters. Die zaten op een schip, op het eerste dek, zaten ze rustig op dat schip te brevieren, zeg. En, uh, maar het begon steeds harder te stormen. Dus die ene pater die dacht, deed brevier dicht en die zei tegen die andere, zouden we toch maar niet liever wat gaan bidden? Hmm? <lacht> vind daar kwam helemaal niets van, want hij had het nog niet gezegd of er steekt een enorme storm op zich. Een rukwind, het hele schip breekt in tweeën. Paters dreigen om te komen in de golven. Eén wordt doodsbang en biegt nog gauw even bij de andere van... Ik heb wel eens een keer onkuisheid gedaan. Ik heb wel eens een keer onkuisheid gedaan. Op dat moment komt er een vent van het reddingswezen in zo'n sloep. Weet je wel. komt aangevaren je ziet daar wrakstukken met paters en die pakt die twee paters eruit en die zet ze in het bootje en die roeit die sloep zo naar de kant. Dus even later staan die twee paters op dat strand, zeg, gered en in veiligheid niets aan de hand. Zegt die pater die net gebiecht had, die zegt, uh, kan een mens in tijd van nood uh, gekke dingen zeggen. <lacht> bij wie zullen wij over een paar jaar biechten? Er zijn zo weinig roepingen, zeggen ze dan. Ja, dat is eigenlijk geen onderwerp voor een cabaret. Daar is het ernstig voor. Me. Ja, het, heeft, het gebrek aan roepingen heeft natuurlijk ook wel een, een beetje humoristische kant. in deze zin, dat men in het verleden wel eens geprobeerd heeft... ...om op een beetje kunstmatige manier dan toch roepingen te werven. Het heet in de volksmond het zogenaamde ronselen. <lacht> nou, een beetje vervelende zaak. Voor vaders en moeders vond het dat vervelend. De paters kwamen steeds vroeger... Op laatst, iedere keer als er een kleine was geboren, dan dacht je, oh jee. Hè? Dadelijk stopt er een auto voor de deur met voorin een pater en achterin een reiswiegie. <lacht> Misschien zelfs twee paters tegelijk. Hè? Dan wordt het een touwtrekken, Dan wordt het een soort uh, wedstrijdstory. Verme jongens, stoere knapen, voelt gij dan uw roeping niet? Bij ons mag je smiddag slapen, maar verpleegden doen wij niet. Neem gerust je moeder mee, of liever je zus een reuze-idee. Want die treedt dan in misschien als urselie. Kom bij de paters met de bruine pijn. Klooster op een huilig grote tuin, roepen. voetbalvelden, tennisbanen op één rij zonder dikke varkens op de boerderij. Beste jong, als jij groot bent, word dan broeder met een baard. Want wanneer jij later dood bent, heb jij voor hierna gespaard. Kom bij de paters met de bruine pijn, Klooster op een heel grote tuin erbij. Voetbalvelden, tennisbanen op één rij. Honder dikke varkens op de boer. Tada! Jongens zoals jij, die zijn toch veel te groot. Voor de boze wereld die maar zonde doet. Als je lieve moeder je ten afscheid groet. Voel je toch dat jij dat noviciaat inboer. Niet bij de orde der je zoieten gaat. Niet bij de Byzantijnse Rietes gaan. Meld je bij de broeders van sint Vitus aan. Voor je denkt, verrek, wat heb ik nou gedaan. Om het weer goed te maken, zouden we graag even een bezoek brengen aan, uh, aan de hemel. Dat is ook wel eens goed dat u ziet hoe die hemel eruit ziet, zeg. Je werkt er altijd voor, veronderstel ik. Maar je hebt geen idee hoe het eruit ziet. De kost gaat wel een beetje voor de baat uit, eigenlijk. Wat doe je er niet allemaal voor? Nou, ja, ik bedoel, wat laat je er niet allemaal voor? Ik heb u nog maar één vraag te stellen voor we naar de hemel gaan. Namelijk, of u meegaat. Even stiekem. Komt u even stiekem, niemand die het ziet. Even naar de hemel, je weet niet wat je ziet. Even bij Sint Petrus, gluren door de poort. Hoor ze maar eens zingen, je weet niet wat je hoort. Als u bij Sint Marta in de keuken duikt, staat ze net te koken. Je weet niet wat je ruikt, als Sint Jan de Doper zijn dessert niet hoeft. Neem dan gauw een lepel, je weet niet hoe. Wat u fantaseerde, o oh, alles wat u wist, dat wordt nog overtroffen. Je weet niet wat je mist, maar als u er wilt blijven, dan wordt u ingelijfd. En dat is wel riskant, want je weet niet waar je blijft. Jij weet niet waar je blijft. Je weet niet waar je blijft.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 S'avonds als u slapen gaat, volgen u veertien engeltjes na. Na volging. <lacht> Dat is een mooi liedje nog. Heel oud liedje. S'avonds als u slapen gaat, volgen u veertien engeltjes na. Twee die houden een oogje in het zee. Twee die knappen een uiltje ondervellen. Twee voor als u zich heeft blootgevoeld. Twee voor als u zich neurotisch voelt. Twee die zich verheugen. Twee die zelf niet deug, Twee die zitten boven.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 En de theologen op de aarde maar ruzie maken, hè? van is de hemel nou een plaats of is de hemel nou een toestand? Nou, als ze boven komen, zien ze het. Het is hier plaatselijk een toestand. <lacht> dit is niet de hele hemel wat u hier ziet, Dit is mijn gedeelte. Dit is het zogenaamde voorgeborgde. Ja. ziet er aardig uit, hè? Was er eerst niet, is dus aangebouwd door de theologen. <lacht> Nou, als u daar het hoekje gaat, dan komt u in het hierna Maar dat wist u wel. Hoekje om. Zeg, maak u nog geen zorgen als u nou nog inkopen heeft of zo. Er uh, is een heel groot winkelcentrum daar Een Heel groot winkelcentrum. Dan kun je alles kopen. Daar kopen de heiligen ook alles en de vaders. Dat is waar Abraham de Mostert haalt. Dus daar. <lacht>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 je nou, tijdje engelbewaarde geweest, ben weer ook alweer eens even de heilige ochtend op. <lacht> oh, ik ken een hoop mensen beneden, hoor. Ken u meneer Halkenma uit Gouda? Huh? Heb ik drie jaar gehad. Een <lacht> hele onnozele man overigens, hoor. No onnozele kinderen ook allemaal. Maar zo'n rare man, zeg. Als, als hij s morgens wakker werd, bad hij meteen deze ochtend gebed ja Het is al zeldzaam vind ik, maar goed en, uh, Met een bad die meteen erachteraan bad hij zijn avondgebed, de complete Een de heleboel bad, ja En uh, nou, ik, uh, hij zei, dan heb je het maar vast gehad, zei hij Ja, maar ik wist niet dat het bij leken ook voorkwam GELACH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 Had u reeds een hemel op aarde? Zo ja, wat zoekt u dan hier? <tieden> Bad u iedere middag het angeles? Als u hier ja invullen, weet je zeker dat ze een omroepen van de karo. <tieden> Mocht blijken dat u schijndood bent, maar ben u dan bereid schijnheilig te worden verklaard... <tied>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 Ik zeg, pater, hoe zei u dat de gelofte was? Hij zei, dat was een eeuwige gelofte. Ik zeg, dat is jammer. Ever is eeuwig, volgende ziel. <lacht> dus kijkt u wel een beetje uit wat u daar beneden aflegt. Hè? En allemaal willen de mensen de heilige zien, hè? Iedereen die bovenkomt wil meteen de heilige zien. Sommigen willen de heilige horen. Van, kan je hier ook Veronica horen? Nou, ja. Ja, maar dat kan helemaal niet. De heiligen hebben geen tijd, zeg. De heiligen die... Nee, de heiligen hebben hun patronages, hè, die,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 In deze kleine vitrine bevindt zich een zeer pikant voorwerp... van voor de bekering van meneer Augustinus. Dat is de scheve die meneer toen heeft geregeld. Uh, ik ga jullie niet de he helemaal vertellen. Je, oh, je komt toch zelf boven? U komt toch ah, ja. wel, wel door het oordeel? Schijt eruit? uit. Ja, mensen, het is geen rijexamen. <lacht>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 Hij zegt, ik heb altijd de wetten van de kerk onderhouden. Ik zeg, hoe oh ja? Ik zeg, meneer, heb mensen opgefrieten? Hij zegt jij op vrijdag alleen vissers. Ja. En dan de oude mannetjes, dat noemen wij engelen onder elkaar, de smoesiesmakers, hè? Ja. Oude mannetjes, die van... Uh, Engel, ik heb op aarde altijd het verkeerde nagelaten. Ik zeg, meneer, dat is jammer voor de erfgenamen, GELACH Laatste mevrouw zeg Een mevrouw die achter mij aan zit En als mijn roep valt Engel, Engel, Ik heb een volle aflaat Ik heb een volle aflaat ik zeg, Mevrouw moet u de loodgieten roepen Heb ik niks mee te maken Tot ziens in de hemel Meneer, mevrouw Wacht u nog een tijdje Of komt u soms al gaan Denk niet dat u bij ons Een hoop moet laten schieten Dat was er slechts om u te leren, te genieten. Want als u dat niet kunt... kan ik u niet beloven... dat u zich niet verveelt... hierboven. En bent u soms bedroefd. Bedenk dan wat er later... allemaal niet meer hoeft. Geen gejacht meer. Geen geslacht meer. Nooit problemen over seksualiteit. Geen PO meer. Geen OP meer. Nooit meer ruzie over progressiviteit. Geen belasting, geen ontlasting. Dus nooit meer luiers en dat eeuwige gezeur. Geen familie, geen concilie. En God dank ook geen Jehova's aan de deur. <lacht> Wij lachen erom. Ja. Wij lachen erom. Wij lachen ons gelukkig, Tot ziens in de hemel, lief meisje, jongeman. Misschien valt ik je tegen, geniet er dus nog van. Wie boven bromt of twist, nadat hij is verrezen, die wordt door mij helaas naar het vage vuur verwezen. Maar wie graag minnen die kan ik wel beloven, een wolk voor hen alleen, hierboven. En ben je soms bedroefd? Bedenk dan wat er later allemaal niet meer hoeft, nooit meer katers... Nooit meer flaters, nooit meer bichten van, ik heb nou zo'n pret gehad. Nooit meer kuisheid, nooit meer huisvlijt, Nooit meer leren wat je later toch vergat. Nooit meer kruisjes, nooit meer puisjes. Nooit meer horen dat je kerstrapport niet deugt. Nooit meer bijbel, nooit meer heibel. Met de pater die begrip heeft voor de jeugd. We lachen erop mensen. Wij lachen erom. Wij lachen ons gelukkig. Tot ziens in de hemel, pasteur. kaplaan, u mag bij ons bevieren. U mag het ook laten staan. Denk niet dat u bij ons nog last heeft van de leken. Of dat u achteraf kritiek krijgt op uw preken. U hoeft zich voor het geloof dan niet meer uit te sloven, want heus men gelooft het wel, hierboven. En bent u soms bedroefd, bedenk dan wat er later allemaal niet meer hoeft. Nooit geen mis meer, nooit geen vis meer, op geboden vasten en onthoudingsdag. Nooit die boord meer en geen woord meer over wat er wel en wat er nog niet mag. Nooit meer rouwen, nooit meer trouwen. Nooit meer klachtenboek op huisbezoek meer zijn. En geen hartkwaal om de volkstaal, want ook die is dan de tent van zijn Latijn. Wij lachen erom, wij lachen erom. Wij lachen ons gelukkig. Lang zullen wij leven, lang zullen wij leven in de glorie. Ja.